10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Montenegro is de noodtoestand uitgeroepen na enorme sneeuwbuien. Verder heeft de regering besloten om mensen verplicht te werk te stellen. Zij moeten de 60.000 mensen helpen... die in tal van dorpen van de buitenwereld zijn afgesloten. Voor de komende dagen wordt nog eens een meter sneeuw verwacht. In de hoofdstad Podgorica mogen particulieren hun auto niet meer gebruiken... en tal van belangrijke wegen zijn afgesloten. Er rijden geen treinen meer van en naar het buurland Servië... Ook daar veroorzaakt het winterweer grote problemen. De Servische regering heeft besloten dat volgende week alle overheidsinstellingen en staatsbedrijven dicht blijven om stroom te besparen. In Lissabon hebben meer dan 100.000 mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Volgens sommige Portugese media waren er zelfs meer dan 300.000 demonstranten. Het wordt de grootste betoging genoemd in meer dan 30 jaar... Het kabinet kwam de bezuinigingen overeen met de EU en het IMF... in ruil voor noodhulp ter waarde van 78 miljard euro. Volgens de vakbonden leiden de maatregelen tot verarming... doordat de koopkracht daalt en de werkloosheid stijgt. Woensdag bekijken de EU en het IMF of Portugal zich aan de afspraken houdt... in ruil voor de noodhulp. In de eredivisie betaald voetbal heeft AZ zijn koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen thuis met 2-0 van Excelsior... Roda JC klom naar de achtste plaats door een 1-0-overwinning thuis op NEC. VVV staat niet meer op de laatste plaats. De Limburgers wonnen met 2-0 thuis van Groningen. NAC Ajax is nog aan de gang. Het weer, vannacht helder in het zuiden. en wat bewolking in het noorden en oosten. Temperaturen tussen min 8 en min 12. Morgen overdag vanuit het noorden sneeuw, die later overgaat in ijzel of regen. In het zuiden dan een paar graden onder nul. In het noorden een paar graden erboven. En tot zover het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie De A20, hoek van Holland naar Gouda, is tussen Rotterdam-Krooswijk... en het knooppunt Terbrechtseplein dicht door een ongeluk. Verkeer naar Utrecht moet Sierikzee volgen over de A4, de A15 en de A16. En door dat ongeluk staat op de A20 tussen de knooppunten Kleinpolderplein... en Terbrechtseplein een file van 4 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Ja. Nogmaals, goedenavond. Nog één uur langs de lijn met de gebruikelijke overzichten. Onder andere het buitenlands voetbal met veel aandacht voor Duitsland. En er wordt nog gevoetbald in Breda. NAC Ajax, Ronald van der Geer. De spanningsboog hangt onmiddellijk weer slap. Want het is nog altijd 0-0 na 58 minuten. Eus Bilic met het balbezit voor Ajax nu aan de rechterkant. Anita gaat het misschien proberen. Anita nog altijd schuift de bal naar Boeleke en Eriksen over. Kans weer voor Ajax, maar het blijft 0-0. Freak van chick. Uh, het is misschien leuk om naar te kijken, Ronald van der Geer. Maar is het ook een goede wedstrijd? Nee, het is niet, uh, niet buitengewoon goed. Maar uh, levendig is het wel met Ajax als de betere ploeg. En ook voor de ploeg die het meeste balbezit heeft. Maar het is nog altijd 0-0 na 62 minuten. En de grootste kans in de laatste minuten terecht voor de thuisploeg. Nak en een uh, dikke pluim. Voor Kenneth Vermeer, de keeper van Ajax, die redde op een inzet van heel dichtbij van Fatia. Het begon allemaal bij Barron aan de linkerkant. Vervolgens speelde hij Anita kwijt en speelde de bal breed naar Schilder. Die wilde schieten. Nou, dat schot werd aangeraakt door Kolk voor de voeten van Fatia. Oog in oog met Vermeer. Maar een katachtige reflex van de keeper van Ajax voorkwam dat de nak op een voorsprong komt. En daarna kreeg Joost overigens nog een gelegenheid om te schieten. Maar die schoot in al zijn geestdrift hoog over de goal van Ajax. Ajax dat nu een vrij mag nemen. Dat gebeurt halverwege de helft van NAC in de as van het veld met Eusbilic. En Eriksen achter die bal. En natuurlijk alles wat een beetje lengte heeft. En nu is doorgeschoven naar het schasselgebied van Terauwelaar. Komt die bal van Eriksen een beetje ongecontroleerd. Wel in de buurt van Boelekin, in de buurt van Vertongen ook. En Vertongen kan dan rond de penalty en met een halve omhaal nog wel de bal richting de goal van NAC krijgen. Maar niet meer dan dat. Want hij gaat er uiteindelijk naast en Ter moet nu weer een heel eind lopen om die bal te gaan halen. Zo blijkt het toch maar weer dat eigenlijk de centrale verdedigers in deze wedstrijd behouden ze dan de actie van Bolekini die op de lat schoot. Met name de centrale verdedigers Aldo, Wereld en Vertongen gevaarlijk zijn. Er zijn nog wel eens wat, wat schoten, wat krachtloze schoten van andere spelers of voorlangs. Maar zij zijn er eigenlijk toch het dichtst bij geweest bij die goal van Ajax. Die dus maar uitblijft na 63 minuten. En NAC met die 0-0 stand gelooft er toch nog wel in. Dat is een keer een momentje krijgt in deze wedstrijd. En dat momentje is dus geweest met Bonifacia. Notabene de Ajax huurling. Die uh, zich onsterfelijk had kunnen maken. Het gebeurde tot nu toe niet. Vermeer nu opgejaagd door Bayram. Als hij de bal terugkrijgt van Anita. Maar Vermeer blijft uh, nu gewoon ijzig kalm. Is ook niet zo raar met dit weer. En geeft de bal aan uh, Anita mee. Anita naar Eusbilic. 10 meter over de middenlijn. Rechterkant Aissati. Kan hem nu meegeven in de loop aan Eusbilic. Maar Aysati besluit om met de bal en al terug te gaan richting eigen helft. En dan maar al de wereld aan te spelen. Een van de centrale verdedigers. Vertongen is die andere, die loopt nu in de middencirkel. steekt de middenlijn over en speelt zijn links achteraan. Dico Koppers die het lastig heeft met Josephson in deze wedstrijd en ook al een gele kaart heeft gekregen in dit duel. Het gaat weer naar Eriksen. Nu gaat hij ergens wat rondspelen en proberen de vrije man te vinden. Nou, al wereld gevonden, halverwege de helft van Nak moet dan breed leggen op Anita. Ook dus weer een verdediger. Anita kijken, zoeken, Espilits vinden. Nou, Espilits zal maar met een voorzet. Bulikin raakt hem niet aan. Jansen kopt hem weg uit zijn eigen strafstroombereik. Maar Nak komt vanuit dat veroveren van die bal niet aan voetballen toe. Want het levert weer in bij Ajax. Eusbilic probeert Boelekin aan te spelen. Twee begrijpen elkaar niet. Op de rand van het strafstofgebied aan de rechterkant. Pottekin ziet ertussen. Ja, dan wil Jozef Al-Akciui de linksachter die bal diep spelen. Maar speelt hem over de zijlijn. En dus heeft Ajax de bal weer te pakken. Eh, weer als er een paas wordt gegeven op Boelekin. Die wordt in dit geval... Weer verdedigd door Botteguin. Bal weer over de zijlijn. En ook valt de terreinwinst voor de Amsterdammers. Want de hoogte van het uh, strafselgebied aan de rechterkant mag Anita nu gaan ingooien. Waarheen? Want er is weinig beweging. Nou, dan maar naar Eriksen. Krijgt daar niet aan terug. Handig met Eriksen. Dan zit El Achoui daartussen bij Ram. En dan is de bal even weg. Via Jordi Buis. Wordt hij wel gespeeld naar de helft van de Ajax. Maar daar staat geen speler van Nak. Daar staat alleen Vertongen. Dus gaat hij de bal weer ophalen. voor een nieuwe aanval van de Amsterdammers. En dat allemaal na 66 minuten. Zo, Vertongen is nog altijd in balbezit. Vertongen nog altijd. Die is inmiddels twee man kwijt als hij breed moet spelen op de Jong. Nou, even deze aanval afmaken. Als Solemani nu aan de linkerkant gevonden is. Kan Solemani wat inspelen richting Boeling. Kim kimboelikin legt terug. Sulemani, Soelemani. Maar die krijgt dan ook een duwtje van Jens Jansen. En komt dan over de bal. En kan niets anders doen dan die bal wel aanraken. Maar het eindstation heet van deze aanval Jelle Terrouwelaar. 0-0 blijft het na 66 minuten. Janine Wust begint in vorm te komen voor de WK Allround. Volgende week in Moskou. Bij wereldbekerwedstrijden in Hamar. won ze de 1500 meter voorconcurrente Nesbit en Leenstra. En dat was dus een goede generale voor Wust. Het zit eraan te komen. Vooral als Wondel ze wel. Uh... Het ja, was goed. Uh, ja. Ik moest en zou hem winnen, dus uh, ja, dat is ja Ik bedoelde een beetje met het busboekje want het was vechten tot, uh, tot streep. Ja, zeker. En, uh, zo zien we weer. nooit opgegeven dat het streep er is. En, uh, ik heb me uh, gelukkig vandaag uh, net gepakt en uh, het was nog niet perfect. En uh, lang geleden dat ik weer uh, ja, heb. Ik heb toen heel hard getraind, maar weinig wedstrijden. En, uh, ik wist op dit weekend... Uh, wat dat betreft het zwaar het gaat zijn, maar het is wel de juiste prikkel die ik nodig heb om uh, volgende week uh, in uh, topvorm aan de stad te staan. Ja, was het was trouwens moeilijk om rustig te blijven, want als een Nesbit over je heen kruist, dan kun je ook denken van, uh, nou laat maar zitten. Ja, maar ja, goed, Als je het voordeel als je in het seizoen al tegen elkaar rijdt op de 1500 World Cups. Dan weet je van, oké, okay, niet meer dezelfde fouten maken als in het verleden en uh, gewoon echt mijn eigen race blijven rijden. Mijn eigen slag en... Uh, ja, dat ging vandaag wel heel erg goed. Jij noemde zelf het VK al van volgende week. Uh, ja, dan kun je niet anders zeggen dat je er heel goed voor staat. Ja, nou ja, goed. Morgen nog een sterke, sterke drie rijden. En uh, hier beter van worden. En dan uh, volgende week lekker rusten, een beetje het ijs voelen. En dan uh, is het een Moskou-zaak om alles weer de kast te halen. En we uh, proberen die titel weer te pakken. Ja, want in Moskou moet je rekening houden... of de mensen hielden wij rekening met Sablikova. En die klopt je dik. Maar ook met Nesbit. Ik bedoel, is dat ook een mentale tik? Of is dat... Uh van de koude grond, flauwekul? Nou ja, weet ik niet. Dan moet je navragen, maar ik vind dat wel. Uh... Voel het zo alsof je een ticket bij het verleent. Voor mij? Nou, dat niet. Want het is maar drie, uh, vier honderdenste. Maar voor mij voelt het wel fijn als ik een week van tevoren nog even win. En dat zei iedereen wust. Roda NEC eindigde in 1-0. De enige goal was van Malky en viel uh, naar rust. Bas Diggel praat met Harm van Veldhoven. Hij is de trainer van Roda. Hebben jullie nog gewoon geluk gehad vanavond? Nee, dat vind ik niet. Ja, we hebben het wel moeilijk gehad, maar uh, het, het is ook een heel uh moeilijke elftal om tegen te spelen. Ze speelden tactisch zeer sterk, dus je moest heel geduldig zijn. Ze wachten op de tegenaanval. Uh, eerste helft ging het tot op en neer. Het uh, begonnen eigenlijk goed aan die wedstrijd. Daarna werd het wat slordiger en dan zag je de omschakelingen van een al Zonder extreme dreigingen, maar je voelt toch wel dat je op moet passen. Daar hebben we onder de rust ook goed over gesproken. Veel meer, uh, sneller omschakelen naar de buitenkanten. Vanuit die fase scoren we ook. Uh, na de 1-0 uh, gaat NEC een beetje meer risico's nemen... Uh, niet dat ze in de beginfase voor gevaar zorgden... maar in de laatste vijf, zes minuten speelden ze ook een beetje alles of niks. En in die fase heb je wel een beetje geluk. En daar kan het ook gelijk worden, zeker die kans van platje... Aan de andere kant heb je misschien ook wat omschakelmomenten. Maar daarin uh, mag je niet klagen dat je toch gelukkig uh, die drie punten hier houdt. Harve over de treden van Roda. We gaan uh, naar Breda, Ronald van der Gier. Hij zit erin, Dimitri Boedekin heeft het het uh, gemaakt voor Ajax. Juist hij, die toch wat weer de stond in uh, deze wedstrijd. En waar men toch wel druk aan het filosoferen was op de bank... of die uh, eventueel vervangen moest worden. Het was een uh, balletje over de grond. Tussen Botteguin en Koenders in, waar uh, Boedekin uiteindelijk opdook. De bal tegen Koenders nog aanspeelde, maar hem wel in de kluts meekreeg. Vervolgens door kon naar Jelle ten Rauwelaar. Onder de keeper door. De keeper raakte hem zelfs nog aan. Maar hij ging uiteindelijk wel in de goal. En dan is de opluchting dus groot. Dan heeft Ajax via Dimitri Boudekin uiteindelijk die verwachte goal gemaakt. Na bijna 70 minuten leidt Ajax dus in Breda met Ene. We hadden het net over Roda NEC. Die eindigt in 1-0. Uh, we praten ook nog na met Alex Pastoor. Hij is de trainer van NEC. Roda NEC. Eindstand 1-0. Wat had de eindstand moeten zijn? Nou, als zij er dan één maken, dan wij uh, vier of zo. Ja. Uh, en doet dat pijn, of ben je boos, of ben je teleurgesteld, of weet je het niet meer? <laughs> Ja, dat is mijn probleem. Ik weet het altijd wel. Uh, maar ik ben, uh, ik ben ook niet boos, want uh, op wie moet ik boos zijn? Dat, uh, ik kan niemand iets verwijten. Er is uh, keihard gewerkt. Er is uh, zeer goed georganiseerd gevoetbald. We hebben, uh, het, het verdedigen hebben we in principe beter gedaan. We hebben het aanvallen beter gedaan. We hebben de wedstrijd volledig onder controle. Ik kan niet zeggen dat we bij de goal die Rode maakt alles goed doen. Want dat is ook weer onzin. Maar uh, wij wilden spreken van een halve of een kwart kans. Die overigens wel uitstekend werd afgemaakt. Maar ja, we hebben er voldoende uh, kansen gehad om, uh, om zelf te scoren. En dat hebben we nagelaten. En dat levert het gevoel op wat, uh, wat we nu met z'n allen hebben. Maar kun je daar nog tegen? Want is niet voor het eerst. Ja, kijk, Leo Steegman zei vroeger altijd bij tegenslag en vermoeid... Het gaat een hond liggen en dat onderscheidt de mensen van de dieren. Wij, wij gaan door. En zeker mensen die voor op het schip staan met de vlag... die, die moeten als eerste door. Dus ik heb ook tegen de jongens gezegd, kop omhoog en, en we gaan door. Want dat we kunnen voetballen, dat hebben we wederom bewezen. Wat zou jij over hebben voor een Malkie en de effectiviteit van zo'n spits? El nou, ik denk dat, uh, dat heb ik in de voorbeschouwing al gezegd, deze man is op weg een fenomeen te worden. Ik denk dat uh, de manier waarop wij heel Rode onder controle hebben gehad, toch een lastige speelwijze, dat verdient alle complimenten. Dat hebben we op een Nederlandse manier bestreden, dus gewoon met, uh, met vier verdedigers en, en drie aanvallers. Dat is uitstekend gegaan, dat, dat heb ik in de afgelopen weken niet zo gezien. Ze hebben tegen ADO gespeeld, ze hebben tegen Heerenveen gespeeld en tegen AZ. En die kregen er geen grip op en dat hadden wij wel. Uh, dus je wil wil graag afrekenen. Uh, en Laat we eerlijk zijn, ja, hij heeft die bal fantastisch ingekopt. En dat was hem dan. Maar dat maakt juist wel het verschil tussen uh, zij een blij gevoel en, uh, en ik niet. En dat zei Alex Pastoor, de trainer van NEC. Dat met 1-0 verloor bij Roda. 1-0 voor Ajax staat het in Breda tegen NAC. En speelt Ajax nu uh, ja, de zaak uit, Ronald? Of, uh... Nee, daar is geen sprake van. Hoewel het eigenlijk in aanvallend opzicht weinig te duchten heeft van uh, Nak. Dat probeert op de counter en nu uit te komen met schilder en kolk. Maar slayer is er ook weer tussen. Nu kan neer. schieten van afstand. Raar uh, zwabberbal. Maar het daar toch de nodige moeite mee heeft. Maar hij ranzelt hem wel uit de goal. Daar is Ajax weer met koppers vanaf links het strass op het gebied in. En Koenders werkt dan weg. Het is, uh, net als Alex Bestoor net zei, ook Nak is geen hond. Het gaat dus niet liggen bij uh, tegenslag. Maar uh, probeert de rug te rechten. Maar ja, je moet wel kunnen. komt er ook een uh, nieuwe man bij. Dat is uh, een van de huurlingen. Althans, ja, een van de huurlingen. Want hij komt van Real Sociedad. Jeffrey Sarpong mag dan zijn uh, opwachting maken in het uh, eerste helftal van Nak. Voormalig uh, Ajax iets die uh, via Spanje... Dus weer terug is in Nederland. En bij Nak mag spelen. En hij vervangt Bayram in het elftal van NAC Breda. Van John Karelsen. Daar waar bij Ajax Lodero klaar staat om in te vallen. Ik denk toch dat dat voor Dimitri Boulikin is. Die, ja, de terugnummer gaat nu omhoog. Ik had daar even op gewacht. Want Ajax is bezig met een aanval aan de linkerkant. En dan zou je misschien nog even die slotfase van Bulikin zijn kopkracht kunnen gebruiken. Maar het wordt hem niet gegund. De Russen, hij applaudisseert even naar het meegereisde Ajax publiek. En wordt nu vervangen door Lodero. Het was allemaal niet even gelukkig wat hij deed. Maar uiteindelijk staat hij daar om een goal te maken. En die ene goal die Ajax gemaakt heeft, komt dan toch weer van zijn voet. Ajax gaat nu ingooien via Koppers aan de linkerkant. Nee, dus niet Koppers, dat is niet Koppers als Eriksen die dat gaat doen richting Lodero. Zijn eerste balcontact terug dus naar Eriksen aan die linkerkant. Opgejaagd door Bonavacia. Maakt zich knap vrij. Wil dan meegeven aan de linkerkant. Maar dat lukt niet. Dan probeert met het via Lodero, via de as van het veld. Ja, dan krijgt Eriksen wel drie, vier meter voortschaps op gebied van nakte gelegenheid om te schieten. Dan gaat die bal hoog over de goal van uh, Jelle ten Rauwelaar heen. 74 minuten dus uh, gespeeld in uh, Breda. En Ajax heeft dan eindelijk die goal te pakken. Ja, Via Boulikin staat het bij D-0 voor hier in uh, de wedstrijd tegen NAC. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na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 Nee, verre van. Maar de omstandigheden qua weer zijn er dan ook niet echt naar. Het is een beetje klunen wat nat doet. Proberen in elk geval wel bij die ene voorsprong van Ajax ja, de, de spitsen te bereiken. Maar Ajax staat eigenlijk niet heel veel toe. En Vermeer heeft de afgelopen minuten echt helemaal niets meer te doen gehad in die goal bij Ajax. Nieuwe man en nog bij Schalk voor Bonifacia. Oftewel wel een extra aanvaller. Hij staat daar nu voor in samen met Kolk en die andere invaller. Serpon Kolk heeft nu de bal. Halverwege de helft van Ajax zet aan. Maar het is daar wel heel druk. Het zou knap zijn als hij daar doorheen kwam. En dat lukt dan ook niet. Aissati is zijn eerste staande weg. En de tweede is Vertongen En die brengt de bal dan ook op richting Eriksen. Eriksen steekt hem dan richting Vertongen, Tenminste dat was de bedoeling. Want Tongen was mee opgekomen. En halverwege de helft van Nak. verspeelt hij de bal aan Youssef El Actoui, Die dan direct schakelt. En aan de linkerkant probeert Sarpong te bereiken. Gezien door Alderwereld. Bal ontvangen. Gegeven aan Anita. En dan kan De Jong aannemen. in een. Ja, toch een zee van ruimte. En nu een proberen een combinatie op te zetten met Lodero. Lodero wil de bal wel terugspelen naar De Jong. Maar er zit Koenders tussen. En ook in tweede instantie. als Anita die ook mee opgekomen was. Ook nog dacht van. ja, misschien kan ik iets met die bal. El Akjoui. De linksachter. Weer met een lange bal. Ja, probeer Weer het maar. Is hem achter de laatste linie te leggen. Dan komt Vermeer de goal uit. En die trapt die bal weer het veld in. In de richting van Jozefzoon. Maar Jozefzoon kan er niks mee. Uiteindelijk Solemani die de bal nog even aanraakt. En dan gaat hij over de zijne. En wie oh wie... Mag er dan ingooien of is er uh, toch een overtreding gemaakt door uh, een speler van NAC? Ja, dat is Jozef Zoon. Die heeft dan een overtreding gemaakt op uh, Soleimani. Dan gaat de Ajax overigens nog wisselen. Ja, dat zal in verdedigend opzicht zijn. Want er is natuurlijk een spits bijgekomen. Gaat men toch het een en ander wijzigen achterin. Deli Blind staat klaar om in te vallen. En Eriksen, dat is opvallend. Die gaat uh, naar de kant. Hoe gaat uh, Ajax dan spelen? Dan gaat uh, Blind er achterin bij komen. Dat kan bijna niet anders. Dan zou het zo kunnen zijn dat uh, Anita doorschuift naar het middenveld... en dat uh, Blind dan op een backpositie komt te spelen. Nou, of gaat Blind gewoon op het middenveld uh, spelen? Ja, dat is dus de bedoeling. Dat wordt nu aangegeven. Uh, op de plaats van Eriksen schuift Ayerszati door... en Blind gaat dan in de controlerende rol op het middenveld spelen. Zo wil Ajax de resterende 12 minuten volmaken... om dan maar die 1-0 voorsprong over de streep te trekken. Als uh, Vertonghen en al wereld elkaar de bal toespelen. Halverwege de eigen helft. Lange bal op uh, de voeten van Koenders richting de middenlijn. Daar verdedigd door de jongen. Dan kan Ajax met Anita weer overnemen rond diezelfde middenlijn. Kort naar Lodero. Lodero. Halverwege de helft van Nak, Ousbilic uh, gevonden. Die komt van rechts nu naar binnen. Vindt uh, de jong. Die jong past de bal wel weer onnauwkeurig achter Anita. Waardoor Ajax er niet veel meer opgeschoten is. En nu weer een etage terug moet naar uh, al de wereld. Naar Anita. Hij dan wel weer naar voren. Naar Ousbilic. Met uh, El Achoui in zijn nek. Raakt Ousbilic de bal als laatste aan. Bal gaat over de zuiden. En Nak mag dus gaan gooien. NAC dat dus nog 11 minuten heeft om uh, ja, de magie van het avondje Nak maar weer eens een keer werkelijkheid te laten worden. Oftewel een goal maken en het laten spoken hier. Maar de voortekenen nee, die geven aan dat dat vanavond niet gaat gebeuren. Maar goed, voortekenen kunnen bedriegen. Het is nog 1-0 voor Ajax met nog 11 minuten. VVV begon vanavond als hekkensluiter... maar won met 2-0 van FC Groningen bij de goalsfielen na rust. En dus zei Jan Rols tegen de trainer van VVV, Ton Lokhoff... Ik neem aan een tevreden trainer... Ja, en het, werd, uh, het werd tijd weer. Zeker na de laatste twee, uh, twee uitwedstrijden. Nu uh, nee, de manier waarop. op en, en ik heb twee schitterende goals gezien. En, uh, en de nul gehouden, dat gebeurt, uh, dat gebeurt ook niet vaak. Dus wat dat betreft uh, ja, reden om vandaag uh, tevreden te zijn. Ja, weinig weggegeven, ook achterin. Tweede helft stonden jullie wel ja, onder druk. Anders ja. dat je weinig hebt weggegeven. Ja, dan krijg je altijd wel wat hakkelijke situaties, natuurlijk. Bal net voorlangs, of, of, of, of bal die voor de pot komen. Dus dat het enige wat ik net miste in de tweede helft was dat we eigenlijk de genadeklap uh, konden geven. Vanuit de organisatie spelen, snel aan de omschakeling. En na de 3-0 gaan. Die mogelijkheden heb je gekregen. Uh, ja, dan misten we misschien net uh, de finesse die, die we in de eerste helft wel hadden. Met die twee goals. Maar oké, okay, desondanks uh, vind ik dat we wel uh, geknokt hebben met z'n allen. We hebben het collectief gedaan. Ja, en dat was zeker ook de boodschap voor vandaag. En opportunistisch met Wildschut en Mo Forf voorin. heb je twee voetballers met acties, uh, individuele acties, die wat kunnen openbreken ook? Nou ja, dat zag ik bij de eerste twee goals. Daar waren ze alle twee, Janniek natuurlijk, alle twee bij betrokken. Die eerste schitterende goal, tweede assist. Uh, ja, en dan bergers aan de zijkant die, die, die het meer van een individuele actie moet hebben... die met een steekbal kan... Dus wat dat betreft zou dit wel een aardige complementaire voorhoede kunnen en moeten zijn. Alleen, we moeten elkaar ten werken dat ze het iedere week kunnen brengen. Want ik denk dat dat een beetje de crux is. Want als je alle namen ziet op het wedstrijdformulier... is dit een ploeg die gewoon in de eredivisie moet blijven. Ja, maar met namen, daar krijg je niks voor. En... Dat bedoel ik dus. Dat, dat geldt ook voor, voor, voor, voor Groningen, misschien voor andere ploegen die als zo werkten. Dan was het heel simpel, maar nogmaals... Uh, kijk, we hebben wezen zeker in het ook tegen Feyenoord en niet vandaag... dat we als, als we als ploeg opereren, ja, dat we kwaliteit hebben, dat is zeker. Alleen, uh, ja, dit zullen we nu ook in, uh, in de uitwedstrijden moeten laten zien. Dat is ook een beetje het manko, hè, Tom? Het, het kan vriesen en het kan dooien met VVV. De ene week is het schitterend en de andere week is het helemaal niks. Je staat niet voor niks op de positie waar je staat. En, en, en dan kunnen. We, ook even gezien de begroting is dat ook terecht. Maar dat klopt. Je moet meer. Uh, we zijn op zoek naar meer vastigheid. Meer ook, ook wedstrijden dat je minder in de, in, de, in de wedstrijd zit. Dat je daar toch een resultaat uit kan halen. En nu is het verschil van wedstrijden is te groot. En, en wat je nu hier weer ziet. En wat je dan aan de laatste wedstrijd hiervoor tegen Feyenoord zag. Dat is een te groot verschil met, met de uitwedstrijden. Ja, en daarin moeten we zorgen dat we wat. Uh, ja, dat wat, wat standvastiger zijn. Ton Lokhoff, de trainer van uh, VVV, dat met 2-0 won van FC Groningen met Jan Roels. En die ging daarna naar die andere trainer, Pieter Huistra. Pieter, ik zei in mijn verslag dat het een ongelukkige nederlaag voor FC Groningen was. Uh, was ook niet nodig geweest, uiteindelijk? Nee, maar het gebeurt wel. En. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk. Uh, zeker in de fase waarin we nu zitten, is dat. Uh, ja, is dat een. Uh, een uh, uh, constatering uh, die uh, je ja, liever niet trekt, maar het is wel het feit. Jullie ja. hadden la had lastig tegen het opportunisme van VVV. Nou, kijk, uh, voetbal is uh, een sport, het uh, gaat om duels. Hey, je moet duels winnen. En, en diegene, heel vaak de ploeg die de meeste duels wint, die wint ook de wedstrijd. eerste helft was VVV scherper, uh, feller, uh, enthousiaster... We hebben veel te weinig duels gewonnen. Dat blijkt ook wel bij de twee goals die we dan tegenkrijgen. We hebben zelf wel één of twee kansen. Maar die gaan er dan ook niet in. Dat dwing je dan niet af. Tweede helft moet ik zeggen. Was het wel een omkeer. Ik vond dat wij toen de bovenliggende partij waren. Dat we ook de meeste duels wonnen. Maar ja dan heb je het in de eerste helft eigenlijk al zo ver laten komen. Dat je het in de tweede helft. Uh, zonder het kleine beetje geluk wat je dan in zo'n fase eigenlijk nodig hebt... kun je het niet meer uh, ombuigen. En Ja, dan kun je daar wel een klein beetje aan vasthouden voor de komende wedstrijden. Maar uh, ja, we moeten tegelijkertijd constateren dat het ook nog niet goed genoeg is. Maar geen kans gecreëerd eigenlijk, geen echte 100% kans? Nou, dat vond ik wel. Ik vond wel dat er twee, drie kansen bij waren... die net zo goed erin kunnen vallen. Dus uh, hun keeper moest nog een paar keer een goede redding maken uh, op de lat. Dus uh, ja, dat, dat ben ik dan niet helemaal met je eens. Je had het net over het, over het, het, het gif, het enthousiasme bij, bij VVV. En dat mis ik dan in jullie ploeg. Nou ja, de eerste helft wel. De tweede helft was het beter. en uh, Ja, dat wat, het zei ik net al. De, dat is dan uh, het voorbeeld voor de komende wedstrijden. Maak je zorgen, want uh, ja, PSV komt op bezoek. Nu uh, drie keer op rij verloren. VVV, RKC, dat was natuurlijk een hele pijnlijke nederlaag. Nu, nu, nu PSV, hoe is dat? Je moet je altijd zorgen maken als je verliest. Dat betekent dat je dingen niet goed doet. Dus wij moeten heel snel nu naar de dingen wel goed gaan doen. En in ieder geval, dat heilige vuur dat moet heel snel terugkomen. Het goede voetbal, wat we zeker in het begin van het seizoen hebben laten zien... dat mis ik ook, uh, dat moet ook terugkomen. Dus uh, we hebben dingen uh, om aan te werken de komende weken. En uh, dat zou ook heel snel moeten gebeuren. Pieter Huistra, zijn ploeg FC Groningen verloor met 2-0 bij VVV. Uh, Naka nou, Ajax is 0-1, Bulekin maakte hem, die speelt niet meer. Uh, Handhaaft Ajax deze voorsprong. Eerder stonden ze met 2-0 voor uh, dit seizoen, Ronald. Ja, maar ik heb niet het idee, maar goed, eh, wonderen bestaan natuurlijk nog altijd, dat eh, Ajax dit gaat weggeven. Ik heb het idee dat Ajax een beetje de controlemodus heeft gevonden en eigenlijk wel vrij gemakkelijk uitspeelt. En Nak komt niet verder. Kan zo heel af en toe eens een diepe bal richting Kolk of Schalk of Zoon. maar dat levert eigenlijk ook niet al te veel gevaar op. Maar goed, die marge is klein en een balletje kan raar vallen, zolang Ajax die tweede niet maakt. Blijft Nak in leven, het is een cliché, maar het is wel waar. Als Nak nu het bal bezit moet laten aan Ajax op de helft van Nak, dat wel, is Bilic past de bal terug. Richting Koppers. Die maakt dan even de bal vrij. door Schalk uit te spelen. Paas dan vervolgens verkeerd. En dan kan Nak het balbezit overnemen. met Koenders. die de middellijn oversteekt. Dat doet hij aan de rechterkant. Wil dan Joostenszoon diep sturen. Daar zit dan net een uitgestoken been van Koppers tussen. Maar houdt Nak wel balbezit. want het mag nu op de helft van Ajax gaan ingooien. En dat gaat Jansen doen. De rechtsachter. Die staat dus halfwege de helft van Ajax. Paas naar Buis. Buis weer terug naar Koenders. Alles van Ajax plooit zich nu achter de bal. Zo rond de eigen 16. Als Jordi Buis. Dat wat stappen voorwaarts richting het Ajax-grasopgebied gaat. Uiteindelijk geeft aan El Achoui, Voorzet vanaf de linkerkant. En daar komt Vermeer. Ja, dat is toch altijd nog wel gevaarlijk. Vermeer komt en torpedeert dan ook toch die kleine Schalk. Maar belangrijk voor Ajax is dat hij die bal ook van te pakken heeft en hem niet meer heeft losgelaten. Dus kan Schalke rustig opstaan, kijkt vermeerder naar, geeft de bal mee aan Deli Blind, ook al een invaller bij Ajax. Uh, al de wereld vervolgens met de bal richting uh, Lodero. Ja, die neemt toch met de hand aan, Nee, zegt Bol, met de schouder. En dus mag het door. Lodero heeft inmiddels van, hij staat die de bal teruggekregen en stuurt nu Anita diep aan de rechterkant, de hoogte van het Strasselgebied. Anita, balletje even achter het standbeen langs, dus is die weg van Serpong, speelt in de loop naar de Jong, die staat op de rand van het Strasselgebied, aan de rechterkant Lodero, lage voorzet en ten Roubelaar. ...die al zo vaak in de weg heeft gelegen bij de aanvalsriften van Ajax... ...en eigenlijk een prima wedstrijd speelt. Die aanvoerder van Nac Breda heeft de bal nu in de voeten gespeeld van Koenders. Die steekt de middenlijn over, neigt wat naar de linkerkant. Daar vindt hij Youssef el Achoui die heeft goede trap en paast de bal richting het schafselgebied. Vertongen laat zich niet verrassen, kocht bij de penalty stip weg. In de voeten weliswaar op het hoofd van Schilder, die naar Kolk. Kolk brengt terug, Vertongen komt weer weg, maar Nak heeft weer te pakken. Nu heeft Nac dan toch even Ajax onder druk en drukt het terug naar de eigen 16... Met de voorzet vanaf de rechterkant over meer half en dan Kolk Kolk vrijmaken, Kolk schieten en dan haalt Vertongen de, de bal van de lijn. Ja, het is weer de slotfase in uh, de wedstrijd in Breda <laughs> tegen NAC, waarin het dus gebeurt en weer is het die Santi Kolk die dan toch gevaarlijk is, want hij deed eigenlijk alles goed, had van meer al geklopt. Alleen daar stond vertongen op de lijn, alsof hij geleerd heeft van eerdere situaties. El Akcioui pompt de bal weer richting 16 meter doorkoppen van Schilder. Er wordt weggekopt, Schilder brengt weer in, weer richting Kolk. Dan Koenders, die besliste ooit de wedstrijd tegen AZ. Kort voor de winterstop in het voordeel van de ploeg uit Breda. Nu doet hij iets heel slecht, namelijk op de rechterpunt van het strafstroomgebied paast hij de bal in de voeten. Van Vertongen. Hij staat, die doet vervolgens hetzelfde bij Jozefzoon. Jozefzoon wil dan schieten. Rands, op gebied rechterkant, geblokt door Vertongen. Ja, dat is wel een uh, rots in de branding. En dan kan Ajax eruit met Soleimani op de rand van buitenspel. Lodero weg. Eén op één met Ter En net als Boudekin onder de keeper door. En ook nu raakt Ter de bal nog aan. Maar iedereen van NAC staat voorin. En niemand... <coughs> Sorry, ik versnik me. Niemand let er op die uh, kleine Ajaxide die daar voorin staan elkaar de bal toespelen. Lodero en Soleimani. En Lodero, de vervanger dus van Boudekin, maakt de goal. En zo beslist hij de wedstrijd, denk ik. Anderhalve minuut voor tijd. Sorry voor dit medische ongeval. Je wordt er toch niet maar emotioneel de... van, hè? Ik word er niet emotioneel van. Nee, het is de kou die, die de amandelen tijdst, dat denk ik. Maar goed, wat duidelijk is, is dat Ajax gescoord heeft. Dat Lodero, de man is die de goal maakt. Op aangegeven dus van Soleimani. De spitsen scoren dus Boudekin en Lodero. Dit gaat niet meer mis. Zal opluchting geven in het Amsterdamse kamp. die overwinning van Ajax is aanstaande. TR, oftewel Credence Clearwater Revival met commotion. De laatste wedstrijd is ook afgelopen. Nak Ajax, veel sneller dan wij verwacht hadden. 0-2, Bulekin en Lodero maakten de goals allebei na rust. AZ Excelsior 2-0, Roda NEC 1-0 en VVV Groningen 2-0. Straks meer erover. Buitenlands voetbal, langs de lijn. Maar eerst het buitenland. Vooraf was in Engeland de meest besproken wedstrijd, het duel tussen Manchester United en Liverpool. En achteraf ging het dan ook over. De confrontatie tussen beide teams leidde eerder dit seizoen... tot een lange schorsing van Luis Suarez. De voormalige Ajaxiet zou racistische opmerkingen hebben gemaakt... richting Patrice Evra, de Franse verdediger van United. Vanmiddag kwam het weer tot een confrontatie tussen beide Kemphanen. Suarez weigerde voor aanvang van de wedstrijd Evra de hand te schudden. En dat leidde tot een woedende reactie van Alex Ferguson, de manager van United. Ik dacht dat het een schrijf En Patrice zei... Said... We had words in the morning, and Petrie said, I'm, not, I'm keeping my dignity, I'm shaking his hand. I've nothing to be ashamed of. And to do that is a disgrace to Liverpool Football Club. They really should get rid of him. That's my opinion. Is uh, the history that club's got, and he does that. And in an atmosphere like today, an atmosphere and all the, the, the build up to the game, all the, the profiles going on in the match, and he does that is dat de schadeerste uit de Ferguson die zei het was een schande van Patrice. Zei vanmorgen nog, ik heb mijn waardigheid en geef hem dus gewoon een hand. Suarez is een schande voor zijn club. Ze moeten hem wegdoen. dat is mijn mening. De mening van Ferguson dus. In een sfeer zoals die rond deze wedstrijd was met al die aandacht... een schande voor elke club, zei Ferguson. Na afloop probeerde Evra op zijn beurt Suarez te provoceren... door opzichtig juichend voor hem te gaan staan. Een actie die even min op waardering van Ferguson kon rekenen. Manchester won overigens met 2-1, vandaar het gejuich van Everton natuurlijk. Het doelpunt van Liverpool, inderdaad, Luis Suarez was de maker. Chelsea raakte steeds verder achterop, zakte naar de vijfde plaats. 2-0 nederlaag bij Everton was er vandaag. Stadgenoot Arsenal ging Chelsea op de ranglijst voorbij... door een 2-1 overwinning op Sunderland. De winnende werd in blessure tijd gemaakt door Thierry Henry... de huurling die volgende week weer terugkeert naar zijn werkgever... de New York Red Bulls. Geen succes vandaag voor Michel Form, want Sponsie City verloor op eigen veld met 3-2 van Norwich City. Manchester United gaat aan de leiding. 1 punt voorsprong op City. Dat komt morgen pas in actie uit tegen Aston Villa. En City heeft een wedstrijd minder gespeeld. Tottenham behoudt de derde plaats. Arsenal staat nu vierde. Dan Duitsland, dan was er een topper in Gladbach. Borussia tegen Schalke het werd 3-0, de nummer 4 tegen de nummer 3. Nou, dat kan je niet eens een echte topper noemen, 3-0 Tim de Wit. Nee, absoluut niet. Nee, uh, München Gladbach declasseerde Schalke gewoon. Het was echt ongelooflijk. Na een paar minuten stond het al 1-0 uh, voor Gladbach via het grote talent Marco Royce. En binnen een half uur stond het uh, 3-0, was de eindstand al uh, eigenlijk neergezet. Ja, Het was niet te geloven hoe Schalke zich uh, verdedigend zo in de luren liet leggen... door de razendsnelle aanvallers van Gladbach. Uh, en overigens uh, verdediger Roel Brouwers weer een uitstekende wedstrijd uh, bij de thuisclub. Hij gaf echt nauwelijks, nauwelijks iets weg achterin. Ja, uh, Schalke kreeg uiteindelijk nog wel wat kansen, maar dat kwam meer omdat uh, Gladbach gas terugnam... dan dat Schalke ineens veel beter ging spelen. Schalke verloor vorige week ook al punten. Uh, hoe komt dat, uh, Huub Stevens uh, verliezen en, en uh, punten verliezen? Nou, er is niet direct een aanleiding voor. Ja, uh, Schalke verloor uh, in de beker eerder dit seizoen ook al van uh, Ja, Ze vinden het gewoon een hele lastige ploeg om tegen te spelen. Uh, en zoals gezegd, uh, wat je net uh, inderdaad opmerkt... vorige week speelden ze gelijk tegen Mainz. Ja, en daarmee verliezen ze in twee wedstrijden vijf punten op koploper Dortmund. En lijken ze echt een beetje de aansluiting te, te verliezen nu. Is Stevens nog steeds zo populair? Jawel, ja, nee, hij doet het zelf natuurlijk uh, goed. Hij, uh, hij is uh, halverwege dit seizoen ingestroomd en uh, heeft Schalke weer echt meelaten doen uh, in de top drie. Dat was daarvoor nog niet het geval. Maar ja, uh, uh, ze moeten nu natuurlijk wel zien of ze die aansluiting met Dortmund weer een beetje terug kunnen krijgen. Want vijf punten is natuurlijk wel veel. En iedereen kijkt natuurlijk naar Klaas-Jan Huntelaar. Die moet het later uh, in een uh, Europees kampioenschap doen voor Nederland. Uh, maar ja, hier scoort hij niet. Nee, klopt. Hij was ook echt onzichtbaar, hoor, vanavond. En dat was hij vorige week ook al. Ja, ik wil nog niet van een vormcrisis spreken. Want twee weken geleden scoorde hij bijvoorbeeld nog. Maar ja, je ziet hem een beetje worstelen. En ja, het is inderdaad te hopen voor hem en voor het Nederlands Elftal... dat hij snel weer zijn draai gaat vinden bij Schalke. Ja, want er is nog een international die een mindere periode kent. Arjen Robben tegen Keizerslauteren begon hij zelfs het bank. En dat is wat in Duitsland. Zelfs de voorzitter van Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, gaf er zijn mening over. We gaan een veranderd. Trotzdem sehr sachlich mit um und fertig, Ende aus. Und der Spieler, finde ich, macht es auch gut. er geht da sehr professionell mit um. Der hat heute das gemacht, was man von ihm erwarten darf. Er ist reingekommen und hat sofort für Druck gesorgt, hat gut gespielt. Und das ist genau die richtige Antwort. Ja, Sie haben ja sehen können, dass er hochmotiviert aufs Spielfeld gekommen ist, dass er äh, sich nahtlos eingefügt hat, dass er ja, sehr gute Szenen gehabt hat. Ja, eerste voorzitter Roemenieke, daarna de trainer. Dat was die tweede stem, Joep Heinkes over Aja Robben. Maar ja, daar heeft hij ook niks aan natuurlijk, al die lovende woorden. Nee, dat, daar ziet het inderdaad niet naar uit. Ja, nee, zoals Rubenieke dus zegt uh, gaat het om een puur zakelijke afweging. En, en gaat Robben heel professioneel met de situatie om. En uh, ja, Heinkes die loofde Robben voor zijn invalbeurt vanmiddag. Hij uh, had zelfs de drie grote kansen op het doelpunt. Maar ja, uh, Robben uh, is echt zijn basisplaats kwijt bij Bayern. Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Uh, Heinkes kiest voor Thomas Müller nu aan de rechterkant. Die deed het uh, afgelopen woensdag voor de Beker tegen Stoetkaart voortreffelijk. Toen twee assists. En vandaag scoorde die ook nog eens een keer tegen Kaiserslautern. In een wedstrijd die Bayern trouwens... met 2-0 uh, ja, vrij eenvoudig won. En ja, de regel in de sport is natuurlijk never change a winning team. En uh, ja, Hikers lijkt voorlopig niet van plan zijn elftal aan te passen. Nee, maar ik neem aan dat er in Duitsland wel over gepraat wordt... Ja natuurlijk, ja, kijk, het draaide natuurlijk niet lekker bij Bayern sinds de winterstop. Ze raakten de koppositie kwijt aan Dortmund en er moest wel ingegrepen worden, dat was wel duidelijk. Nou ja, Robben is nog niet op topniveau, is ook nog niet zo lang terug van blessureleed. En ligt onder vuur omdat hij vaak aan de bal voor eigen succes gaat en geen oog heeft voor zijn medespelers. Ja, zolang je scoort is natuurlijk niks aan de hand, maar als je veel grote kansen gaat missen, zoals bijvoorbeeld vorige week tegen HSV... Dan komt er natuurlijk kritiek. Ja, en die kritiek lijkt hem nu toch een beetje de kop uh, te hebben gekost. Ja, en intussen blijft uh, Borussia Dortmund maar winnen. Uh, hoewel, 1-0 is ook niet erg veel, hè? Nee, maar 1-0 zeiden ze al in Dortmund tegen Leverkusen. Nou ja, Leverkusen is natuurlijk gewoon een hele goede ploeg. hele lastige ploeg ook om tegen te spelen. Uh, dus eigenlijk gewoon een goed resultaat. Uh, Doelpen te maken was de Japanner Kagawa. Dat is echt een van de revelaties uh, dit seizoen bij Dortmund. Geweldige voetballer. Ja, en ze gaan dus vier aan kop uh, in, uh, in Dortmund. Uh, twee punten voorsprong op Bayern. En ze hebben één groot voordeel. Want uh, de concurrenten Bayern en Schalke spelen allebei nog Europees. Uh, Bayern in de Champions League en uh, Schalke in de Europa League. Dortmund is al uitgeschakeld en kan zich dus volledig op de competitie concentreren. Team de Weiss in Duitsland. Dankeschön. <laughs> Dan Italië, daar boekte AC Milan een belangrijke overwinning. De uitwedstrijd tegen Oudinese, de nummer drie in de Serie A, werd met 2-1 gewonnen. En daardoor heeft Milan nu de leiding in de hoogste Italiaanse divisie. Maar Juventus volgt op twee punten, twee wedstrijden minder gespeeld. De oude dame uit Turijn komt dit weekend niet in actie... omdat de uitwedstrijd tegen Bologna is afgelast vanwege zware sneeuwval. Barcelona liep in Pamplona tegen een 3-2-nederlaag op in Spanje. Osasuna stond al halverwege de eerste helft op een 2-0-voorsprong... door twee treffers van de Servier Lekic. In de tweede helft volgde Barcelona voor wat het waard was... maar punten leverde de ploeg van Guardiola niet op. Daarbij moesten de Catalanen ook nog eens vijf gele kaarten incasseren. Real Madrid kan morgenavond de voorsprong op de aartsrivaal uitbreiden... tot maar liefst tien punten. Dan moet Real in eh, Bernabeu wel winnen van Levante, de nummer vier in Spanje. In België komt de top 4 morgen pas in actie op Super Sunday. Koploper Anderlecht bezoekt Standaard, de nummer 4... en A-agent ontvangt Club Brugge. Vanavond kwamen de mindere goden in actie... waaronder landskampioen Racing Genk. De titelverdediger ging voor eigen publiek met 1-0 onderuit... tegen middenmotor Lokeren. De ploeg van Mario Been is teruggezakt naar de zevende plaats... en zal er hard aan moeten trekken om de play-offs om de titel te halen. Verder met Short Track... Uitzinnig publiek tijdens de wereldbekerfinales in Dordrecht. Niet zo gek, met maar liefst vier finale plaatsen voor de Nederlanders op de duizend meter. Maar in finales draait het om medailles en het liefst natuurlijk om gouden. En daar liet Oranje een steekje vallen. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Gaan weer, laten we eens even horen... hoe we voor Niels Kersholt... Sienke Knecht en Frank van der Waart. Hoe bijzonder is dat? Drie Nederlanders maar liefst in een wereldbekerfinale. Heel bijzonder. Het is uniek... En met alleen nog één Canadees in de baan is er natuurlijk volop kans op goud. Alles mogelijk in het begin van de race. Regelmatig is het stuivertje wisselen. Alles zit nog bij elkaar. Maar dan, als we de slotfase ingaan. Is er eerst een val van nieuws kersthond? Ik baal ervan. Maar uh, weet je, ik ben blij. Maar ik baal van die val. Ik had eindelijk een positie. Ik ben vaak degene die van voren opgejaagd wordt en dan jagen die anderen op mij. En ik had nu eindelijk de positie dat ik van achter, ik dacht Shinky rijdt voor me en dan ga ik hem nu pakken. Maar ja, dan moet je niet gaan rennen en zeker niet gaan liggen. En uh, dat gebeurde met één ronde te gaan, ja, jammer. En dan de ontkoping. Shinky Knecht lijkt op de overwinning af te stevenen. Na de laatste bocht gaan zijn armen al omhoog, maar dan de Canadees, die troeft hem toch nog af. Een pijnlijke fout. Nou ja, dat ging super prima, maar ik uh, jeugde ouderwets uh, iets te vroeg. Ja. Ouderwets? Ja, ik heb zelf nog willen gaan hoor, maar het was gewoon heel dom. Je dacht dat je er al was. Nou, ja, kijk, uh, het scherm wat achter me hangt, dan kon ik op zien uh, hoe ver ik voor lag met er een ronde te gaan. Ik wacht drie meter voor naar mijn mening. En uh, ja, ik verspeelde het in die laatste ronde. En dat had ik zelf niet verwacht. Toen kwam die Canadees langs had je het in de gaten, dat het uh, misschien wel een inschattingsfout was? Nou ja, toen ik, ik zag pas toen de straat zo vol me was, ja, dan ben je echt gewoon veel te laat en uh, ja, dan is bal je natuurlijk aansteken. Maar ja, volgende keer beter. Maar ja, ik denk maar zo ik leer je ervan. Uh, je moet toch ergens uh, beginnen. Maar ja, ik bal, ik bal, op dat moment wel echt enorm. Is het wel iets waar je vannacht nog wel eens even aan terug zal denken? Ja, dat denk ik wel, ja, ja, zeker. Goh, goud laten liggen eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Ja, het mooie doel. De zure nasmaak voor Shinky Knecht. Zilver dus voor hem. En Niels Kerstholt wint het brons... omdat Freek van de Wart wegens hinderen wordt gedisqualificeerd. En toch, drie Nederlanders in een World Cup-finale. Wat een macht. Ja, heel apart. Wat ik apart vind, in die uh, rondes daarvoor... rijden rij Koreanen naar huis, Canadezen, allemaal, allemaal lui... waarvan wij altijd dachten van... ja, dat is net één stapje hoger, weet je wel. Maar we voelen ons nu zo... Ik voel me ook zoveel sterker nu en ik denk uh, tegenwoordig afgelopen jaar van, uh, maakt niet uit met wie ik zit. Het is niet meer van, uh, uh, ik zit met die of die of die Koreaan, ja, dan, dan, dan ga je automatisch aan een tweede plek denken. Nee, je denkt van, uh, ik kan gewoon iedereen hebben, schijt aan die anderen. Dus het zelfvertrouwen is enorm? Ja, inderdaad, nou, dat zie je. En ja, zelfvertrouwen alleen uh, als je niet goed bent... Dan is dat zelfvertrouwen leuk, maar dan word je uiteindelijk nog losgereden. En dat heb ik heel vaak gehad, dat ik ook op de Spelen bijvoorbeeld toch uh, voorin ging rijden. Gewoon, je moet gewoon rijden als de beste. Dan loop je het risico dat je wel helemaal achteraan eindigt. En nu merk je dat we fysiek ook sterk genoeg zijn om ook vooraan te eindigen. En dan zie je dit resultaat. En dan nog een succes bij de vrouwen. Een prachtige podiumplaats voor Jorien Ter Jorien Ter pakt het zilver op de duizend meter en is dolblij. Ja, super gaaf. Het is mijn eerste individuele medaille op een, op een wereldbeker en dan ook nog in eigen land. Ja, bij dag kan ik me stuk. Je hebt natuurlijk al gepresteerd hè, op de Europese kampioenschappen. Zilveren medaille in het individuele klassement. Maar dit is wat anders hè, tegen die uh, ja, traditionele short -track landen Ja, hier staat gewoon de wereldtop. En uh, om dan een zilveren medaille te pakken, dat is natuurlijk wel weer een stapje hoger dan een EK. En uh, dat geeft gewoon uh, ja, superveel vertrouwen. Echt gewoon gaaf. Hoe heb je het aangepakt vandaag? Ik heb wel in de finale wat afwachtende gereden. Ze starten al hard, dus het was niet mogelijk om daar nog overheen te starten. En ik moest gewoon mijn rust bewaren tot, het laatste, tot de laatste ronde. Dat ging heel goed en daardoor kon ik nog een mooie passeerbeweging maken. En dat resulteerde in een zilveren medaille. En wie weet dat die Nederlandse successen morgen een vervolg krijgen. Want de aflossingsploegen van Nederland staan zowel bij de mannen als bij de vrouwen in de finale. De Eredivisie. Penalty Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met AZ Excelsior. Dat eindigt in 2-0. Bij de goals vielen na rust en waren van Martens. Het duurde even voor AZ het net wist te vinden. Dus, maar volgens Martens is de ploeg nooit in paniek geweest. Nou, eigenlijk niet. Misschien had het iets langer geduurd dat het was gekomen. Maar de doelpunt viel uiteindelijk op het juiste moment. Uh... We hadden wel bij rust zoiets van, we moeten heel geconcentreerd blijven achter. Dat we zeker niet uh, dat doelpunt krijgen, want dan kan het heel moeilijk worden tegen dit uh, elftal. We wisten wel dat we, als we tempo nog iets zouden opschroeven, dat de kansen zeker zouden komen. Alleen moest hij er dan de tweede helft wel in, wat in de eerste helft niet echt lukte Dus uh, gelukkig net op tijd. En paniek, ook bij de trainer Gert-Jan Verbeek, was er geen sprake van? Nee hoor. Als wij gewoon, dat deden wat we moeten doen. En dat deden we de eerste helft. Ik vond zelfs de tweede helft nog overtuigender. Ja, dan zit je als trainer er niet over in. Uh, dat hij gaat vallen. En dus wint AZ opnieuw. Eerder deze week 6-0 bij Aden Den Haag. En nu dus 2-0 tegen Excelsior. AZ is in de moed. Ja, maar kijk, jullie zijn zo opportun als de pest. Uh, dus uh, als je één of twee keer uh, minder resultaat haalt... omdat jullie verwachtingen anders zijn... Ja, dan, uh, dan is het in één keer, je zit in een wak. Ja, en op het moment dat je dan in, in één keer weer een serie neerzet... van, van een aantal wedstrijden winnen... dan, dan doe je mee, in één keer weer mee op kampioenschap. Het is geen hosana op dit moment. We lopen niet in de Polonaise. Hè, want wij vinden ook dat we van Excelsior gewoon drie punten moeten halen. Hè, alleen maar om onze doelstelling te halen. En daar zijn we hard naar op weg. Excelsior speelt na de winterstop volwassenen. Ook nu was het spel bij Vlagen goed... en werden er diverse kansen gecreëerd. Trainer John Lammers... Ja, maar ik denk ook dat we de eerste helft ook een aantal kansen hebben gehad. Ik tel er drie goede kansen, dus je hebt, natuurlijk heb je geluk. Maar of hetzelfde gaat maken die, die ballen en dan kan het nog leuker worden. Maar als je het gewoon reëel bekijkt, is AZ een, een, een sterke helft al hebben ze verdiend gewonnen. Maar een stunt had er, had er wel in kunnen zitten, ja. Roda NEC eindigde in 1-0. De goal viel ook daar naar rust en dat was van Malki. De Syriër is uitermate effectief. Hij heeft maar een paar kansen nodig. Ook vandaag weer hooguit twee kansen kreeg Malki, maar hij is opnieuw de matchwinner. Ja, deze seizoen mijn efficiëntie, hoeveel kansen ik kreeg en hoeveel ik uh, scoor is uh, heel goed. Omdat ik kreeg 1, 2, 3 kansen per wedstrijd en uh, Vandaag het was één of twee en ik scoor één. Malky staat inmiddels al op 15 goals. Zijn trainer Harm van Veldhoven vindt dat zijn ploeg inderdaad enorm effectief heeft gespeeld. Vandaag wel. Andere wedstrijden hebben we misschien hier of daar nog wat te veel laten liggen, maar vandaag ben ik blij dat dat ook eens een keer gebeurt en uh, maar in de totaliteit, in het verdedigen, in het omschakelen... zie je al veel meer, uh, veel meer progressie uh, en, en, en, en veel meer rust. En dat is zeker uh, positief. En dat is ook de reden dat, dat Roda de laatste twee, drie maanden... in zijn totaliteit uh, ja, een goede, goede sprong heeft gemaakt. Het moet dan ook al erg frustrerend zijn voor de trainer van NEC, Alex Pastoor. Beter zijn, maar niet winnen. Ja, kijk, Leo Stegman zei vroeger altijd: bij tegenslag en vermoeidheid gaat een hond liggen. En dat onderscheidt de mensen van de dieren. Wij, wij gaan door. En zeker mensen die voor op het schip staan met de vlag, die moeten als eerste door. Dus ik heb ook tegen de jongens gezegd: kop omhoog. En we gaan door. Want dat we kunnen voetballen, dat hebben we wederom bewezen. VVV won met 2-0 van FC Groningen. En beide goals vielen daar voor rust, waren van Wildschut en voor. Het carnavalsfeest in Venlo wordt dus nog leuker. VVV is van de laatste plaats af, dankzij een goal en een assist van Wildschut. Ja, als team hebben we gewonnen eindelijk weer. Dat was wel nodig uh, voor het team ook. En uh, ja, dat ik daarmee bij mocht dragen met een goal en een assist... Ja, dat is natuurlijk altijd goed voor jezelf. En niet alleen goed voor jezelf, ook voor VVV. En dus is de trainer Lokhoff tevreden. Ja, het werd, uh, het werd tijd weer. Zeker na de laatste twee uitwedstrijden. en Ik heb twee schitterende goals gezien... En de nul gehouden, dat gebeurt ook niet vaak. Dus wat dat betreft eh, ja, reden om vandaag eh, tevreden te zijn. En nu, hop, het carnaval in? Nee, we gaan eerst nog volgende week naar de Gratschap. Voor Groningen werd het een lange vervelende terugreis. De ploeg verliest voor de derde keer op een rij... en komend weekend komt PSV op bezoek. Maakt de trainer Pieter Huistra zich al zorgen? Je moet je altijd zorgen maken als je verliest. Dat betekent dat je dingen niet goed doet. Dat heilige vuur dat moet heel snel terugkomen... Het goede voetbal, wat we zeker in het begin van het seizoen hebben laten zien... dat mis ik ook, uh, dat moet ook terugkomen. Dus uh, we hebben dingen uh, om aan te werken de komende weken. En uh, dat zou ook heel snel moeten gebeuren. En dan nog de vierde wedstrijd van vanavond. NAC tegen Ajax. Het werd 0-2 na 0-0 Rusland aan En Lodero maakte de goals voor Ajax. Jeroen Elsoff praat met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Ik neem aan dat je uh, voor het eerst sinds weken behoorlijk tevreden bent. Ja, zeker. Uh, ik denk dat we... Wat we proberen te bewerkstelligen eigenlijk. En dat was uh, domineren en kansen creëren. Nou, dat hebben we denk ik zeker gedaan. En uh, uiteindelijk verdiend gewonnen met 2-0. Het had ook zomaar 2-2 uiteindelijk kunnen zijn. Want zij hebben ook hun uh, mogelijkheden gehad. Maar qua veldspel denk ik dat zeer verdiend was. Wat een wereld van verschil met de laatste weken, vond je niet? Ja, maar uh, het was eigenlijk het laatste zitje steeds eigenlijk. En, uh, daar hebben we steeds op gehamerd. Dat hebben we al niet vorige, of sinds deze week gedaan. Dat hebben we eigenlijk al sinds de voorbereiding op gehamerd. Alleen uh, vandaag leek het of ze het door hadden. Zat je hem uh, te knijpen op het moment uh, dat jullie zoveel kansen missen? Want nou, je weet als geen ander hoe het werkt in het voetbal. Uh, het zou niet gek zijn als hij dan ineens aan de andere kant valt. Nee, daarom zeg ik dat het ook uiteindelijk 2-2 twee kunnen zijn natuurlijk. Als wij, uh, ze hebben die kansen gehad en als wij ze niet maken, dan uh, kan je gewoon uh, achter het net vis. en het, was, het had zomaar gekund, maar kijk, het is belangrijk dat je die kansen creëert. en uh, Dat hebben we vandaag gedaan en, en gelukkig bleef het bij 2-0. Het is de eerste overwinning van de Ajax in dit jaar 2012. Uitwinnen dus bij NAC 2-0. Gisteren al eindigde FC Twente tegen Heracles Amelo in 2-3. Oh, verrassing. Stand en kop AZ is eerste. 45 uit 21. PSV kan morgen weer langzij komen. Dan moet het winnen thuis van de graafschap. Want PSV heeft 42 uit 20. FC Twente is derde. 39 uit 20. Dan volgen Veen en Feyenoord. Die hebben er 37 uit 20. En zesde is Ajax. Heeft er ook 7 maar dan uit 21. Onderin 15e FC Utrecht, 21 uit 20. Dat is nog vijf punten verschil met VVV. Dat heeft er 16 uit 21. Daaronder Excelsior, 14 uit 21. En de rij wordt gesloten door De Graafschap. Heeft er nu 13 uit 19. Morgen om half 1 is er FC Utrecht tegen ADO Den Haag. Morgen om half 3 is er PSV De Graafschap en LKC Heerenveen. En om half 5 ook nog in de Kuip Feyenoord tegen Vitesse. Einde van deze NOS Langs Lijn. Ik zal nog even vertellen wat er morgenmiddag nog meer is. Schaatsen, de wereldbeker in Hamar. Er is in Dordrecht de shorttrack wereldbeker. En er is nog meer schaatsen, want er is schaatsen op natuurijs Hollands. Venetië-tocht, daar komen we ook op terug. En natuurlijk, tennis, Davis Cup, Nederland, Finland. Hoewel, ik weet niet eens of we daar nog heel veel aan doen. Want we staan al met 3-0 voor en hebben dus al gewonnen van Finland. Roemenië is de volgende tegenstander. Max van Wezel zit hier straks en uh, presenteert dan met het oog op morgen. En morgenmiddag twee uur langs de lijn met Twan en Tom. Tot dan. Ja, het is hier mooi stil, midden in de natuur. Kijk, kijk daar hebben we water. Juist. Vroege vogels hakken, wakker voor de ijsvogel. Dan hebben we ook nog kolganzen voor u, smart grids, marker Wadden, dieren in de kou en we gaan vissen inventariseren met de nieuwste DNA techniek. Morgenochtend tussen 8 en 10. Vroege. Nog, nog twee klappen en zijn er. Vogels, Radio 1.